Uur. Bart met het NWS-journaal. De gemeente Amersfoort gaat een oorlogsmonument aanpassen. Behalve verzetsmensen staan er ook de namen van een SS'er... en een collaborateur op, blijkt na onderzoek. Het monument is voor twintig mannen... die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden geëxecuteerd. Het was een vergeldingsactie van de Duitsers... voor het opblazen van een seinhuis door het verzet. De neergeschoten mannen zaten allemaal om verschillende redenen... in de gevangenis in Utrecht... Daar zaten dus ook een SS'er en een collaborateur bij, blijkt nu. Een ex-TBS-patiënt wordt ervan verdacht dat hij afgelopen weekend... in Lelystad een man van 72 heeft gedood, meldt de Telegraaf. Volgens de krant is de ex-TBS'er van 48 al twee keer veroordeeld... voor poging tot moord, waarvan één poging tijdens een proefverlof... van de TBS-kliniek in Groningen waar hij toen werd behandeld. Het OM zei toen dat het proefverlof overduidelijk een inschattingsfout was... Afgelopen weekend zou de ex er dus iemand hebben gedood... in het huis van het slachtoffer in Lelystad. Het OM wil niet reageren op het bericht in de krant. Veel apothekers in het Gooi houden vanochtend de deuren dicht voor klanten... om te protesteren tegen de toenemende agressie waarmee ze te maken krijgen. Klanten reageren vaak gefrustreerd omdat er een tekort is aan een medicijn... of omdat de zorgverzekeraar iets anders voorschrijft dan iemand gewend is. De apothekers zeggen altijd hun best te doen om alles uit te leggen. Minister Schouten wil haaien in de Noordzee beter beschermen. Die zijn nu vaak bijvangst in visnetten. De minister laat onderzoeken welke gebieden vissers moeten mijden... om de haaien met rust te laten. Ook in de wateren rond de Antillen... wordt een beschermd gebied voor haaien aangewezen. Het weer nog, vanochtend nog bewolkt... maar in de middag komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Blijft droog vandaag, het waait nauwelijks bij 13 tot 18 graden. Morgen een afwisseling van zon, stapelwolken en een paar buien. Het is dan zo'n 14 graden.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 Dus het was Hun heet Anna, Anna heet hon. en kan bana, bana, het is zo hard. Hun reept op in kanal. Ik wil berätta voor je dat ik bot, ik ken een bot. Hon I'm sorry. Det barkliga kanalen nu i balans jag trodde aldrig att jag hade så full men annars skrev och sa jag är en båt jag är en väldigt väldigt vacker svag som nu är väldigt främmande för mig men det finns inget som behöver förklaras för i mina ögon är een alltid en båt hon heter Anna. ZFM De Ik moet de kastie. Ik heb de de kastie. Ik heb de kastie. Ik heb de kastie. Ik heb de kastie. Ik heb de kastie. Ik heb de Ik die doe alles, maar nog steeds achter de in last van. Natuurlijk met dit gevoel. Ik ga terug in de kruiwagen naar je Let me fly. ZFM Steak. But time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 Dat vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus het waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied hey, De tekst op hetzelfde leer en dezelfde beat Een soort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar ga dus de ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje En we moeten doen, dus voor de laatste keer het spijt. right well I'm digging need to grow have to push flick intro vinyl I'm feeding the rush I dig for that one and I open the hug it's taking all day from the back to the front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 resist you even if I try. We both surrender to the touch as we lay there side by side and everything around us disappears. If you believe in love tonight, I'm gonna show